Voor de, voor de legelijke uitvoering, vooral voor de vormgeving, beleefd aan de velen hier koop. Ach, dag mevrouw Biels. Wat heerlijk zeg, hoe gaat het? Fijn zeg. Ja, met mij ook hoor. U wilt uw man zeker even hebben, hè? Nee, hij is er nog niet. Maar kan ik misschien een boodschap overbrengen? Ja, ja, dat noteer ik even mevrouw Biels. De geizer doet het niet. Hé, hey, wat vervelend is dat, hè? Je zit meteen zo onthampt, weet het. U laat hem zo af en toe toch wel eens een onderhoudsbeurt geven? Uw man! Ah, meneer Biels heeft hem gisteravond nog even voor u nagekeken. Wat zie ik nou? Ja, een man neemt zulke dingen altijd zo persoonlijk, hè? Die voelt zich dan meteen zo'n lummel. Zeg, maar zou je dan niet gewoon stiekem even het gas bellen? Dan hebben ze vaklui, niet? Oh, die is al geweest. En wat zei hij ervan? Dat hij ontploft was. Zee, de van Biels is uw gijzel ontploft. En u? Heeft u niets? Wat was u? U was aan het bedden opmaken en toen hoorde u iets en toen stond opeens de geizer naast u. Door het plafond heen. Ja, nee, verschrikkelijk zeg. Wat zegt u? Ja, nee, ik begrijp het hoor, ik zeg het precies zo. Uw vrouw heeft gebeld dat de geizer het niet doet. En dan zegt hij, die doet het wel. Ja, ja, dat hij vast een beetje aan de gedachten bent, hè? Ja, en zo slepen we de stumpert wel even vrolijk door een ellende, hè, mevrouw Biels? Haha, <laughs> ja, en kijk hoor, dag! Een smeerlap zeg, hij rijdt een tote los. let maar op, goeiemorgen. Morgen meneer Biels. Morgen dus, not op zeg. Begrijp jij het? Wacht eens even, ik begrijp het. Neef Eve is er met je auto vandoor. Ja, neef Eve was dat maar waar zeg, die rijdt als de duivel, dat kind. Ja, maar wie is er dan met je wagen vandoor? Opa! Opa wie? Opa, maar aap! Maar aap, opa. Wat vertel je me nou? Heb je een aap? Ik had een aap, zeg maar. Ga er even met mijn wagen van deur zeg. Rijd die te los, let maar op. Is er nog niet gebeld? Ja, uw vrouw. Ah, ah, ah, red, weet al, wat zei ze? Dat de geizer het niet doet. Waarom? Dat de geizer het niet doet. Die doet het wel? <lacht> die meisje zegt niet. Die kan er niet mee omgaan met de apparatuur, hè. Die is daar niet technisch genoeg voor. Een vrouw weer, hè. Ze zei dat hij het niet deed. <laughs> nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> Weet jij, dat ze er nauwelijks een lucifer bij durft houden bij dat ding, hè? Dat zo'n ding dan ontploft. <laughs> dat is haar angst, hè? Ja. Tja. Ja, nee, ja, laat die maar rustig even een bedje opmaken, hè. Dat kan ze overzien, hè. Ik heb dat ding gisteravond waarachter zelf nog even nagekeken. Dat er mankeert niets aan het bedden. Waarom? zeg jij het maar. Om een miljoen? <laughs> nee, vergeet het maar zeg, je zou raar opkijken. Omdat ik het win namelijk, hè. <laughs> Dat heb ik nou eenmaal met wennerschappen, hè. Dat ik altijd win, gisteravond ook weer, met die aap. Oh, heb je hem gewonnen, Op de herenclub gisteravond, ik moest wel, hè. Wat? Een aap winnen. Waarom? Waarom? Waarom? Om... Om Barry. Barry wie? Barry Huilebom Wolf. Ah! Jazeker, de... de Barry Huilebom Wolf. Bekend, ja. Van Interworst Holland, je weet wel. Nauwelijks. Niet, Kijk je die niet. Maar je bent wel van Interworst Holland. Is ja, van de sterrenkamer. Mag ik eens. Ja, natuurlijk. Met de kwikworst. Dat melodietje van. Da, da, da, da, da, da. Kwikworst in het pikblik. Oh ja, en dan komt het krappe vrouwtje in beeld. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dat zijn. Uh, je eet ze Ziek aan die worst. Lums. Ja. En dan krijg je een oude vrouwtje en die, die neemt er een hap. En die zegt: Ah, opa's de worst. Waarop opa zelf er nog iets mompel van: stel is lekker. En de ogen sluit, al of niet voorgoed. Dat valt er niet uit op te maken. Maar die Barry Harlemon dus van: In de worst, van de kwikworst in de pikblik. Dat is dat. Ja, ja, ja. ja. En ja. daarom moest je op de Herenclub een uh, aap winnen. Ja, tuurlijk ja, als Interworst Holland gaat uitbreien zeg. Als die man voor 3 miljoen aan fabrieksbouw in zijn portefeuille heeft. Nou heus, stel ik dan wel even een aap wil binnen hoor. Ja. Die uh, was huh? van hem, die aap? Nee, die was van Bos, van Kees, ah. van Kees, ja. Kees Bosraat. Gladde Kees, Zijn naam zit in de brons, Gladde Kees ja. ja. <laughs> Hij uh, je dan nog trots op je op te smelen, ja. ja, ja. Oh, de haven heet ik toch maar liever grote oog, hè? Mm. <laughs> maar dat was zijn proef, dus hè? Die aap. knap hoor, eerlijk. Uh. Oh, ja, wacht dan, eens ja, even. Ja. Dus jullie ja, zitten ja. daar op de Herenclub terwille van die bouwopdracht met z'n tweeën tegen elkaar op te zien? <laughs> met z'n tweeën. Ja, wat dacht je van mij de Jules? Van Jules Herrenburg? Ach, Jules? Ja, ja, maar. <laughs> Die is daar nog niet aan toe, hè, Zul, aan dat hogere public relations werk, hè. Die is daar, hoe zal ik het zeggen, ja, nog niet rijp voor, wat geit je doen? Nee, ja. nog niet rijp voor een aap, bedoel je. Eh, uh, uh, uh, nee, nee, nee, nee, nee, dat gaat nog een beetje te hoog voor hem, hè. Dat is niveau nog niet een aap, hè. Nee, en die zit daar dan nog uh, zo'n hele avond zo'n beetje op het lijmpijl te stumperen, Zul, een beetje zielig, hoor. Ja, het ja. lijmpijl? Het lijntijl, ja, brandsbegrip weer, hè. man proberen te lijmen dus, veer in de rug steken en de hele avond mans walgelijke worst naar binnen zitten wurgen, die is een tijl. Ja ja. ja, ja, ver beneden de waardigheid van de man met de aap. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, wij doen dat ook, Bos en ik, wij bestellen ook bij tijd en wijle... Een Geurshof toch een worstje Maar ja, kijk, dat wordt niet nietwaar, ja Dat wordt genoten, beschaafd, een goed worstje, maar Begrijp je die sfeer, menselijk? Geen geburg, niet alle herberig Je een worstvergiftiging gaat zitten bunkeren Of wat het, het, het kind me weer flikte Ook weer dat onrijpe Nee, echt? Onwaarschijnlijk ...waar die nog leren moet op het gebied van Worst. <laughs> Ik zweer het, je zegt, die komt er binnen en die zegt... Hey. Ja, goeie, nee, hé, nee. ja, had je het allemaal bij gelaten, man. Bij wat er dan? Hier, bij gisteravond, bij Jatte Jan. Oh, dat en ja. Ja, dat en ja, Over public relations gesproken. Neus, geef mij eens een worstie neus. Tegen onze gastheer. Ja. De heer Kastelein Geurthof. Ja, neus, ja. Heet de man... Neus, Nee, maar hij heeft er wel een. Ja, die heb ik maar achter ook. Ja, maar geen violette. Over. Ja, ja, ja. Men zegt het maar even, hè. Men gaat maar even onder de verbijzende ogen van Intermost Holland een kwikworstje uit het piekblik naar binnen staan schrokken, hè. Wat is er tegen dan? Ter heller, snap jij terwijl ik daar tegen de aap van Bosraaf sta op te boksen, De wie? De aap van Bosraaf, opa. Oh, dat en Jalli. Nee, daar hebben wij ons het waanzinnig om gelachen, zeg om opa. Ja, voilà, het lachsuur is vanavond, hè. En dan sta ik met mijn. Me, dan sta ik, ja. ik met ja. mijn me killer Kareltje. Met die? Killer Kareltje. En de agressiesessie, Lien. Killer Kareltje en de agressiesessie. Eh, ja. uh, geroep. Ja, eh, uh, geroep. Ja, ja. Bende. Jan Biet en zijn maat. Zeg maar, kwam jij er dan? Aan? Hè? Ja, laat ik laten engageren. De Lingers, Malatines, Koning Prins, hoe heet hij nou zo gauw? Morgen, chef. Morgen, Paul, hoe heet je zo gauw, man? Eh, uh, chef. Ja. Uh, Wolfgang Koenraad eigenlijk, W.C. Polleman dus. Ja, doortrekken waar die verlangd wordt. <lacht> uh, ja, ga jij eens zitten de schaam, zeg. Uh, Slecht geluid, chef. Wel nee, uh, Paul. Als ik bij jou voor Interwort Holland Cabaret op niveau bestel en jij huurt dan... Kiddelijk Kareltje met zijn obsessiesessie. dan zal ik nog slecht geluimd zijn, man. Nee. Uh, knapen van het Honk, chef, die die kans waard waren, ja. Ik? Wel, degelijk, Koen. Ze staan er op doorbreken, die groep. Ja, verschrikkelijk, zeg. Dat is dan mijn public relations sfeer. Ik had gedacht vanavond wat cabaret op niveau aan te bieden, mensen. Goedkeurend applaus. Ja, stuur maar binnen dat volle Po. En daar komt er dan een troep sociaal ongedierte binnen, ja, Zo van de geld. Ja, het is het eigen tijdse balladenwerk, chef. Ja. ja, zo van uh, revolutie, Rietje, de heldin van het geweld en zo, weet je wel. Ja, waarachter, ja, op de herenclub. Waar mensen van de AR bij zitten, zeg. Mensen die lidcontributant zijn van de zending. en die zich in die functie horen toegezongen met liederen als Schiet den Witman voor zijn raap. Ja, ja, ja, dat wordt een uh, toppertje hoor Net zoals trouwens het liedje van Breek de industrieën in drieën, joho. Ja, ja, eerlijk, te hebben eerlijk. Daar probeer ik van Interwors Holland voor drie miljoen ballen aan fabrieksuitbreiding mee binnen te slepen. Breek de industrieën in drieën, joho. Ja, maar dat is het omteunen van de consumptieverloedering, chef. Daar zijn die lui bereid voor te vechten, ja? Als duivels, hoor, Paul, ter helft. <laughs> die, die, die, die hebben we er met getrokken keu... ...uit moeten rammen. Dat pluiskop ga je zetten. Ja zeg, ja. en was die aap er toen eigenlijk al? Uh, die wie? Die aap! Van Bosra pol, Opa! Nee, die was er toen nog niet. Nee, nee, Ter-Helland. Eh, uh, oh... Opa! Ja! Ja, maar ratje, ja, chef. Wat hebben we daarmee gelachen, niet? Nee, pol. Nee, chef. Nee, Pol. En u stond te schateren, chef. Zakelijk, Pol. Ik stond zakelijk te schateren. Als gladde Kees met zijn opa het succes van de blijkt te zijn, dan ga ik niet demonstratief in de hoekjes zitten treuren, Pol. Dan ga ik zakelijk staan schateren. Nou, dat is uh, niet van echt te onderscheiden, chef. Ach, het is een gave, Pol. <lacht> het schapen, niet waar. De dacht dat Kees... Zijn grijze greet, voor geknipt werden. schaterde hij mij zakelijk een hele nieuwbouwwijk onder mijn neus weg, nietwaar? Dan wint de een, dan wint de ander. Zeg maar, wat was dat voor ja. een type eigenlijk, die opa? Alleen ah, ja. meid, als je het nou over een persoonlijkheid hebt, hè, chef? Ja, vol, een vieze oude stinker, ja, vol. Oh jeetje, wat zijn er de druipensuur, oma. Helemaal niet. Dat hoor je mij niet zeggen, tegendeel. Ik heb het tegen Kees gezegd toen die oude smeerlap met wolf aan het kegelen was. Toen heb ik het tegen Kees gezegd. Ach, goed, kon hij nog kegelen ook? Die, opa, die kon van alles zeggen. Kegelen, roken, drinken. drinken zeg! Met die grote tuitliepen, een halve liter zo fris. En dan je die nog met de staart in zijn broek op één hand een bunjak rond ze. Ja, en dat op die leeftijd, Link. Onwaarschijnlijk. En ik heb het Kees gezegd hoor, even apart genomen. Ik zei, Kees jongen. Hoe je dit hem weer geleverd hebt, een raadsel, maar het is zo provinciat. Goh, wat sportief. <laughs> en wat zei meneer Bossaan? <laughs> uh, Kees? Ja, wat zei die? Wat moet hij zeggen, nu, hè? Want die voelde dat meteen, hè? Gladde Kees, wat wil je? Die zijn plezier was er meteen af, hè? Dat hij zegt, uh, jongen, oh, uh, ik weet het niet met jou. Ik zeg, nou, nee, dan begrijpen we elkaar, Kees. Hoe hè? je? Nee, chef. Nee, nee, Paul. Kijk, dat is die gave dan weer, Paul. Voel je? Dat sportieve. dat de helder daar zo terecht aanvoelt, voelt, hè? Omdat ruimhartige. waarmee je op het goede moment je Nederland terug te herkennen. eerlijk toegegeven dat je gefaald hebt, ja? Ik bedoel dus. de gaven hebben op iemand recht op de man af. een boot uit zijn lijf te draaien. Dat werkt, oh, als jij zoiets zegt, hè, oma oh, Ja? Dan doe je mij altijd denken aan de zee. hè? Huh? Ach ja, je bedoelt dat beide, dat oneindige. Nee, nee, de vervuiling eigenlijk, dank ja. je wel. Ja, ja, dankjewel, zeg. Maar jij vergeet me wel, heer Paul. Uh, Ja, chef, uh, u bedoelt toch niet dat u serieus was, chef? Serieus, wanneer? Nou, dat met die weddenschap, chef. Hé, want nee, nee, toen raakte hij gewoon een beetje boven zijn theewater. Hé, allemaal. Waarom? Nee, sorry, de knaap bedoelt te zeggen dat u een beetje vrolijk werd, chef. Vrolijk als ik zaken staat in doen, vrolijk. Ik verzeker, je als ik zaken doe, dat ik dan bloedserieus serieus ben. Ja, dat, dat, dat, dat weet ik, waar had je ook wel, chef. Nou, nou. Wij bedoelen dat met die weddenschap, weet u nog wel. Of huh? Uh, huh? weet u misschien niet meer, zou kunnen, chef. Zou kunnen. Ja, ja, ja. wat ik zou kunnen, chef? Dat ik dat niet meer weet, Paul? Als ik dan met een magistrale met die Bosgraaf, even aftroef... ...waarom zou ik dat niet meer weten? Terwijl, nou, jij weer. Ja, je had het net tenminste ook al over het weddenschap. Voilà, meneer Paul. Ja, zei je niet dat je die aap gevonden had? Mijnheer, was er iemand bovenste theewater? Of zelfs maar vrolijk? Ehm, um, uh, zei jij aap, Link? Mm -hmm. Zo, waar hebben we dan nou eigenlijk, Pol? Over? Ja, het, zegt u het maar, Chef? Over gladde Kees Bosraaf, Pol! met zijn opa. Ah, nee, dan hebben we het over hetzelfde, dus, chef. Ja, hef. dacht ik ook, Pol. En als Bosraaf daar dan mee binnenkomt, met dan eigenlijk de de oude stinkdier met die zeiloren en die tuitlippen. En als het dan het succes van de avond blijkt te zijn, waar Interworst Holland zo nodig mee moet gaan kegelen. En als ik bos had, dan binnen het half uur met een weddenschap, zijn opa heb afgetroggeld. Met dit Pol, hè? Noem het geen graven. Ja, sorry, chef. Als u bedoelt dat wij hartelijk om u gelachen hebben. Omdat u daar zo geniaal de pias uit ging hangen, chef. Akkoord, maar. Het... De. De. De wat, Pol? De wie, chef? De. De wat? Heb ik uitgehangen. Uh, u, u bedoelt de pias, chef? In welke zit? hing ik de ja, ei, pol, als ik me leef mag vragen. Nou, eh, met, met, met die weddenschap toch, chef, waar Kees bef, Bosraad nog zo geestig op inging, weet u nog wel? Of, of, of bef, weet, weet u misschien niet bef, meer? Bef, zou, zou kunnen, chef. Nou, oh, wat, maar, maar heb ik erover, zeg. Als ik met Kees werd en ik drie keer achter elkaar de boer zal trekken en ik trek drie keer achter elkaar de boer. Wie gaat dan waar geestig op? Nou, om de inzet toch, hebt dat u wedde om opa, herinnert u zich misschien, en dat Kees Bosraaf dat aannam, zeg, eh, Eef, weet je nog? Ja, toen hebben we ons wel eens waanzinnig gelachen, hoor. Nee, Lee, het, het, het, het, want, me niet kwalijk, het zal wel aan mij hoor. Maar wat is er voor van aan twee mensen die om een aap wedden, Paul? Eh, u nu ook aap? Chef! Pol, is het aan mijn articulatie of mijn je oortjes, Paul. Tja, ehm, uh, Eve, joh, knaap. Ja, uh, ook, ook mijn bekruipt een hilarisch vermoeden, Koen. Kerel, kneus, oudbaas. Zeg, zijn jullie het ergens over eens of Eh, zo? uh, chef, zou ik u iets mogen vragen, chef? Uh. Koen, ik bid u menselijk blijven. Goede stijl, knaap, en jep, jep hoor, chef. Paul, alsjeblieft niet met die bolle koe oh, Chef, recht voor zijn raap, Chef. Ja, ja, Hoe lang is dat volgehouden met die weddenschap? Mijn vraag, graag. In welke zin, volgehouden, Paul. Mijn vraag dan weer, even graag. Uh, met opa, Chef, dat Kees Bosraaf u die liet winnen. En dat u ermee naar huis ging, Chef. Ja, en? En toen dan, Chef? Ja, toen heb ik twee uur met dat omduur op het bureau gezeten, Pol, Omdat hij volgens bosraad rijden kon, ja. En uh, kon hij dat niet, chef? Wees niet zo hard tegen die man, Koen. Dat kon hij uitstekend, Pol. Maar maak dat die agenten maar eens wijzen dat een aap kan rijden. Maar zeg u dat dan, chef? Wat moet ik... Maar, maar, maar, maar, moet ik dan zeggen dat hij niet kan rijden, Pol, Als ik er zelf eens naast zit? Jee, zeg, en wat zeiden ze? Ze lieten mij in een ballonnetje blazen, de heren. <lacht> nee, en? Nou, ja, dat wist ik in één adem afvlaar, Over nuchter gesproken, zeg. Ja, ja, en? Nou, toen kreeg ik mijn sleuteltjes weer terug, onder voorwaarden dat... Onder voorwaarden wat, chef? Dat hij reed. Oh, papa, begrijp jij het? Dat is de politie, chef. Die zet persoonlijk de aard achter het stuur. En uh, verder geen moeilijkheden, chef? <lacht> niet van wat je eronder verstaat, Heb jij wel eens een aap te slapen gehad? Nog nooit, Nou, ik ook niet. Maar hij zou nog ergens moeten slapen, maar? Ja, zeg. En wat zei je, vrouw? Die, die lach al. Doe me lach al. Ja, doe me lach. Als het heerlijk is geweest, dan ligt ze altijd, hè. Ja. Dus wat moest ik? Je weet dat je weet toch niet, hè? Waar slaapt een aap? Hé? Waar slaapt een aap? Dus ik heb hem zo in zijn kale nek genomen en hup de garage in. Jawel, maar uh, weg auto vanmorgen. Koen, zeg het maar even hoor, maar zachtjes met die man wil je? Oh, Kido Knaap, nare klus, maar ja. Uh, chef, ja, Hallo, jo, jo, jo. Hoe bedoel je vol? Chef, heeft er iemand tegen u gezegd dat opa een aap was, chef? Ja, zeker. GROTE GODE! Ja, kijk, aan mijn heeft meneer Bosraven voorgesteld oh. als zijnde zijn schoonvader, hoor, oma. Ja, mij hoor, maar, maar, maar dat was nu juist gladde Kees, zijn grote gra. Grote gro. Ik zeg het nog maar eens, Paul, Paul, bedoel je, Kistje, de zielers zeggen. op die kromme poten ze met maar, die zuiden en die liepen, De vader van Kees, zijn grijze greep? Maar de aardwaarde, van waarom nog niet? Een giraf kan er altijd al wel bij. Van de Verenigde dat blijft u eens morgen. Ja, ja. Oh dag, lieverd. Ja, die is er, hoor. Ja, de gorilla is thuis. Kijk maar hier, dank je. Hier. Ja, meneer Rinnemann. Charmant van u. U heeft wie aan de lijn, meneer Rinnemann? Ah, de heer Barry huilenboom van Interworst. Van Interworst, Holland. Zit de kantoren van collega Bosraff te wat? zegt u, meneer Rinnemann. De schateren. Ik ben de... Dat de ik vragen uit, meneer, meneer Thank <laughs> you.